Verschillende politieke partijen zeiden vanavond in Nieuwsuur... dat het kabinet die voorbereiding direct moet stoppen. Mede gezien de krimpende economie. In Amsterdam zijn zo'n 70 Ajax-aanhangers opgepakt... die de confrontatie zochten met fans van Manchester United. Ze hielden zich op bij het Marie-Heinekenplein. Tot een confrontatie kwam het niet. De politie dreef de Ajax-fans een supermarkt in en pakte hen daarop. Morgen speelt Ajax in Amsterdam tegen Manchester United voor de Europa League... De politie had al extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd rond de wedstrijd. Veel Engelse hooligans zouden zonder kaartje naar Amsterdam zijn gereisd. Het kabinet sluit de verkoop van Nederlandse tanks aan Indonesië niet uit. Dat schrijven de ministers Rosenthal en Hillen na schriftelijke vragen van GroenLinks. Er worden volgens de ministers vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Indonesië en enkele andere landen hebben belangstelling getoond voor de Leopard tanks... die Defensie heeft afgestoten als bezuinigingsmaatregel...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 Mladic werd in mei vorig jaar opgepakt in Servië, waar hij zich jaren schuil had gehouden. Mladic wordt onder meer beschuldigd van massamoord in Srebrenica in 1995. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. Staatssecretaris Wekers van Financiën onderzoekt een verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 8 procent. Wekers beloofde de Kamer rekening te houden met de gevolgen voor de koopkracht van burgers... In de Tweede Kamer stuiten Wekers vorig jaar nog op fel verzet om de BTW te verhogen. Ook van regeringspartij CDA en van gedoogpartner PVV. Die maken zich nog steeds zorgen, maar willen nu eerst concrete plannen van Wekers zien. Onder het lage BTW-tarief vallen nu alle levensmiddelen. Ook kappers en stucadoors zitten in het lage tarief. Het kabinet laat het Nederlandse immateriële erfgoed in kaart brengen. In verband met de goedkeuring van een UNESCO-verdrag... heeft de regering experts gevraagd een lijst op te stellen. Daarop zouden belangrijke tradities komen te staan... als Sinterklaas, de Elfstedentocht en carnaval. Sinds 2003 houdt UNESCO een lijst bij... van het wereldwijde immateriële erfgoed. Daar staan inmiddels 272 tradities op uit 70 landen... zoals de Spaanse Flamengo en de Franse Keuken. Nederland deed tot nu toe niet mee aan de lijst met immaterieel erfgoed. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan eenvoudig gewonnen van Arsenal. Het werd in Milaan 4-0. Bij Milan speelde Van Bommel de hele wedstrijd en kwam Emanuelson al na twaalf minuten in het veld voor de geblesseerde Seedorf. Van Persie speelde 90 minuten voor Arsenal. In Rusland was Zenit Sint-Petersburg met 3-2 te sterk voor Benfica. Over drie weken zijn de returns. En op het tennistoernooi van Rotterdam heeft Roger Federer zijn eerste partij gewonnen. De als eerste geplaatste Zwitser versloeg de Fransman Mahu met 6-4, 6-4. Federer is direct geplaatst voor de kwartfinale. Zijn tegenstander in de tweede ronde, de Rus Jushni, heeft zich met een blessure afgemeld. En dan nog het weer. In het noorden en oosten daalt de temperatuur vannacht tot rond het vriespunt. In het westen is het bewolkt en koelt het minder af. Morgen is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of zeven.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 We verloren in 1978 in Buenos Aires, weliswaar van Argentinië. Maar FIFA vermoedt nu dat er sprake is van omkoping. Wie gaat in dat geval onze beker afhalen? Aanvoerder Krol, premier Rutte of misschien toch de kroonprins en zijn Argentijnse echtgenoten? Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. Hoog bezoek vanavond. In Portugal verblijft schrijver Gerrit Komrij... en met hem spreek ik over zijn nieuwste roman De Loopjongen... en dat boek dat ligt morgen in de boekhandel. En de komst van de Brits-Palestijnse sharia-geleerde Haifam El Hadad valt helemaal verkeerd in Politiek Den Haag. El Haddad zou vrijdag optreden op de Vrije Universiteit in Amsterdam... maar de man is een antisemiet volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie... en hij moet geweerd worden. Voordewind debatteert zometeen met de directeur van de Bali in Amsterdam... Juri Albrecht. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York... die stemt morgen over een nieuwe resolutie... die de Syrische president Assad oproept het geweld tegen zijn burgers te staken. En natuurlijk hebben we Den Haag vandaag. Woensdag 15 februari. Het is aankopen die... Uh... Daar wacht ik mee. Een bankstel of een, een nieuwe auto, ik noem maar iets op. Daar heb je het al. Dat is nu de reden dat Nederland in een recessie zit. De consument uh, geeft eigenlijk al het hele jaar lang minder geld uit aan, aan, aan alles. Uh, dat geldt voor zowel voedings- en genotmiddelen, maar vooral ook duurzame goederen. Hè. Dus denk aan auto's en meubels en, uh, en elektronica. En omdat u geen grote aankopen doet, hebben we twee kwartalen van krimp achter de rug. En dat mogen we van de deskundigen een recessie noemen. In tijden van crisis kijken we dan naar de regering. Het wordt nu dus echt de vraag of de regering in deze eigenaardige samenstelling... Euh, met deze gedoogconstructie in staat zal zijn om te doen wat er moet gebeuren. PvdA-kamerlid Plasterk heeft er zo te horen weinig vertrouwen in. Een echt plan is er ook niet. De coalitiepartijen en de gedoogpartner wachten op de verlossende cijfers van het Centraal Planbureau. Die komen begin maart en dan trekken de partijen zich terug in het katshuis om de oplossing te bedenken. Maxime Verhagen nam al een voorschot. De minister van Economische Zaken en CDA-prominent wil verder bezuinigen, maar dan slim. We moeten ook verder durven kijken. Bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de zorg... Want daar valt winst te halen voor de Nederlandse economie. Natuurlijk liggen de slechte cijfers niet alleen aan de zuinige Nederlander. De rest van Europa geeft ook minder uit en daar hebben we last van. Wij verdienen het grootste gedeelte van ons geld, namelijk met de export. Maar er is een man die ons wil helpen. Oui, je suis à présidentielle. Nicolas Sarkozy stelt zich officieel kandidaat voor een tweede termijn. De Franse president vindt dat hij de beste persoon is om Frankrijk... En Europa uit de crisis te trekken. En trouwens, als kapitein in deze economische storm. zou het onbehoorlijk zijn. het schip vroegtijdig te verlaten. kunnen de kapitein van het bateau in pleine ben je je renonce, Daar denken zijn tegenstanders dan weer heel anders over. De socialisten zien hem het liefst zo snel mogelijk vertrekken. want volgens hen heeft hij niks gepresteerd. de resultaten of his term his five years term are absolutely disastrous. En ook het Franse volk lijkt het gehad te hebben met Sarkozy. In de peilingen heeft hij een behoorlijke achterstand op zijn rivaal François Hollande. Sarkozy met zijn bling bling en een supermodel aan zijn zijde is namelijk niet wat de Fransen van een president verwachten. He does in the classical way. That's why he looked too flashy, too bling bling was the expression some people would say nearly too vulgar. De eerste ronde van de verkiezingen in Frankrijk is overigens op 22 april. Naar een andere man dan, die niet de populariteitsprijs wint... Sheikh Haifam El Haddad. Hij zou meedoen aan een symposium aan de Vrije Universiteit... maar deze Britse islamgeleerde kreeg de Tweede Kamer tegen zich. Hij noemt joden varkens, uh, hij is voor een sharia, vrouwenbesnijding is promotie. Dus ja, de man is niet echt uh, gewenst qua uh, oordelen en meningen in Nederland. De ChristenUnie wilde hem niet in ons land hebben en al snel sloten andere partijen zich daarbij aan. De Vrije Universiteit hield lang stand, maar moest uiteindelijk capituleren. Maar er is in de loop van de dag zoveel commotie ontstaan en zoveel discussie dat een open debat gewoon onmogelijk is. De Sheikh zelf zag het maar weer eens bewezen. Het bestuur van deze protestantse universiteit heeft zich onder druk laten zetten door de Zionisten. Nou, dan maar naar een andere komiek. André van Duin die wordt dit jaar 65 jaar. En dat levert hem een tentoonstelling op in het Instituut voor Beeld en Geluid hier in Hilversum. Een overzicht van 50 jaar hard werken. Van Willem Pie tot de Dik voor elkaar show. Alles veranderde in goud. Hoe komt dat toch? Uh, ja, ik heb nu eenmaal ook de lach aan mijn kont hangen, op een of andere manier. Vraag me niet wat het is, maar dat heb ik. En daar uh, ja, dat maak ik uh, al, uh, al heel lang gebruik van, bijna 50 jaar. Maar het gaat er ook, nog steeds goed. Nou, laten we maar even die kont bekijken of er echt een lach aan hangt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen met Martijn Nijers. De Griekse Consumentenbond roept op tot een boycott van Nederlandse producten... staat in de Volkskrant. De Grieken zouden ook geen spullen meer uit Duitsland moeten kopen... vanwege de hardvochtige opstelling van Nederland en Duitsland... als het gaat om de Griekse schuldencrisis. Het motto van de Griekse Consumentenbond is... geen cent meer naar onze beulen. Volgens de organisatie dreigt Griekenland het nieuwe dagout te worden... De Grieken moeten worden behoed voor een nieuwe vorm van slavernij. De Duitsers zouden zich niet meer moeten bemoeien met de Griekse politiek. In Nederland wordt de bond afgeschilderd als adjudant van Duitsland op het eurotoneel. Noord-Europa zou alleen maar te hulp schieten... omdat het anders een belangrijke afzetmarkt verliest. De kans lijkt groot dat de Grieken inderdaad minder Nederlands vlees, melk en bloemen kopen... want die Griekse consumentenbond is behoorlijk invloedrijk. En trouwbericht morgen over een nieuw politiek duo... PvdA-leider Job Cohen en voorzitter Hans Spekman. De twee presenteren zich in de krant nadrukkelijk als tandem... en ze zeggen dat ze de crisis linksom willen bestrijden. Wim Kok zei ooit dat hij de sociaaldemocratische veren wilde afschudden. Volgens Job Cohen zijn die veren nu weer hard nodig. Voorzitter Spekman vindt onder meer dat bij bedrijven... de langer termijn en het werknemersbelang weer voorop moeten staan. Trouwens schreef hij eerder al dat de twee een mooi tandem zouden kunnen vormen. Een duo dat elkaar goed aanvult... De volksjonge Spekman tegenover de intellectueel Cohen. De bedachtzame Cohen tegenover de emotionele Spekman. De vraag is: zien ze dat zelf ook zo? Het antwoord van Spekman is lekker bondig. Onze manier van uit is anders, maar inhoudelijk staan we dicht bij elkaar. Cohen komt met een extreem lang antwoord waarin hij voorzichtig stelt dat het geen vooropgesteld plan was om zich als duo te presenteren. Waarmee ze hoe grappig het beeld bevestigen. Het beeld van de bedachtzame intellectuele Cohen tegenover de volksjonger Spekman. Sommige bedrijven werken nog steeds met oude toegangspassen... die makkelijk te kraken zijn door criminelen. Dat zegt een onderzoeker van de Radboud Universiteit in het Nederlands Dagblad. Het gaat om pasjes waar oude versies in zitten van een bepaalde chip. De criminelen hoeven alleen maar een apparaatje bij zo'n pas te houden... om de code van de chip te kopiëren. Bij hoeveel bedrijven die slechte toegangspassen hebben, kan hij niet zeggen... De onderzoeker weet wel dat het vooral grotere bedrijven zijn. En dan groot nieuws. We worden dus misschien alsnog wereldkampioen voetbal. 34 jaar na de verloren WK-finale. Tenminste, dat meldt de Telegraaf. Op basis van allerlei Zuid-Amerikaanse media. De FIFA zou van plan zijn om een onderzoek in te stellen... naar de omstreden zegen van Argentinië destijds. Al decennia gaat het verhaal dat de Argentijnen tegenstander Peru hebben omgekocht. De Peruanen zouden Argentinië hebben laten winnen... onder meer in ruil voor een flinke lening. Het verhaal werd afgelopen week nieuw leven ingeblazen. Doordat een oud-senator uit Peru erover begon... tijdens een rechtszaak over een andere kwestie. Het leidt dus mogelijk tot een onderzoek van de FIFA. Als blijkt dat Argentinië inderdaad heeft gefraudeerd... dan gaat de WK-titel van 1978 naar de vicekampioen Nederlanders. Dus. En dan nog even heel kort en voor de allerlaatste keer vandaag... aandacht voor die nieuwe recessie. Volgens Dagblad de Pers is het slechte cijfer vooral veroorzaakt... door het slechte weer van november en december... Daardoor werd er minder aardgas gebruikt. Dus als we nou met z'n allen gewoon de verwarming een paar graden hoger zetten, dan komt het volgens de krant vanzelf allemaal weer goed. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 The specs and the speaks of the girls on my mind. Where is the girl I love all along? The girl that I love, she is gone, she is gone. The spices and the spits on my line gone away. en Specs, onmiskenbaar van de Bee Gees. De publieke tribune in de Tweede Kamer was goed bevolkt vanavond... met medewerkers van Netcar, de met sluiting bedreigde autofabriek in Borren. En ze werden eerder al toegesproken door politici... tijdens een manifestatie op het Malieveld... en kwamen vanavond naar de Kamer... om daar het Kamerdebat over Netcar aan te horen. En daar was natuurlijk bij Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Dag, Twan, goedenavond. Welkom Hallo. bij het ja. Hoog. Dankjewel, wat een eer. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Uh, Wilma, hadden die Kamerleden nou echt nog iets te bieden... aan de duizenden mensen die misschien ontslagen worden? Nou ja, um, de PVV noemde het in het debat vanavond een noodkretendebat. debat En dat was uh, wel een uh, treffende omschrijving. Want stel je voor, um, dan zit daar dus de tribune van de Tweede Kamer... vol met uh, netkar-mensen. En zeg dan maar eens als Kamerlid dat die allemaal gewoon pech hebben gehad... en dat je niks voor ze kan doen. Uh, dat zeiden ze dus ook niet. Uh, nee, de Kamerleden kwamen nog met allerlei wensen en suggesties. GroenLinks bijvoorbeeld had bedacht dat er maar elektrische auto's moeten worden gemaakt daar in Born. En dan kan de staat mooi helpen om die aan de man te brengen. En uh, eigenlijk iedere fractie riep uh, vooral minister Verhagen op om zijn best te doen... om een nieuwe investeerder te zoeken, zodat er een doorstart gemaakt kan worden. En de mensen op de tribune hun baan niet zouden kwijtraken. Ja, de minister van Hagen, die gaat maandag naar Tokio. Dan gaat hij gesprekken voeren met Mitsubishi. Die, die, dat zijn de eigenaren nu van Netcar. Wat, wat wil hij daar nog mee bereiken? Nou ja, van Hagen kreeg van de Tweede Kamer een hele boodschappenlijst mee... om met de directie van Mitsubishi te bespreken. En bovenaan die boodschappenlijst staat eigenlijk het sociaal plan. De jappen moeten lappen, zei de PVV vanmiddag. De eigenaren van Netcar die moeten fatsoenlijke ontslagvergoedingen bieden... als mensen toch hun baan verliezen. En van Hagen zelf heeft ook nog een bedoeling met dat gesprek. Hij wil namelijk vooral... Weten welke voorwaarden Mitsubishi verbindt aan een overname of aan een doorstart. Um, kennelijk is daar wel sprake van, want Verhagen zei in het kamerdebat dat er wel belangstellenden zijn. Vinden deze week al gesprekken met u. Zult mij niet eeuweldauwen als ik daar niet op inga welke partijen dat zijn. Er vinden deze week al gesprekken plaats met nieuwe partijen die interesse tonen in Netcar.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 Ja, en ik begrijp dat premier Rutte ook nog mee moet eigenlijk naar Japan, naar Mitsubishi. Gebeurt dat ook? Ja, de Kamerleden, vooral van de oppositie, die zeiden... dit is een chefzaggen. Uh, het kabinet moet alles in de strijd gooien om de banen te behouden. Dus de premier moet ook mee. Maar uh, Verhagen vond dat daarvoor voorlopig nog geen aanleiding is. Uh, de koningin hoeft ook nog niet mee, zei de minister. Want dat had de SP namelijk gevraagd. Uh, voorlopig doet ze vragen het ook in Japan nog even in zijn eentje. Wat kon die de mensen nou bieden, Verhagen? zijn, zijn provinciegenoten, hè? ten slotte, in Limburg. Ja. Hoe gingen ze terug, die mensen van Netcar? Ja, uiteindelijk had Verhagen toch niet veel meer te bieden dan zijn inspanning. Het kabinet gaat ambassades benaderen... om te zien of er in, de, in het buitenland misschien overnamekandidaten zijn. Als duidelijk is hoe Mitsubishi erin staat... gaat het kabinet ook zelf op zoek naar nieuwe investeerders. Het kabinet wil ook best nadenken over een plan... om die elektrische auto's daar te bevorderen. Tijdelijke overbrugging... Als er een overnamekandidaat in de startblokken staat... dan kan die tijdelijk ook even worden geholpen. Maar ja, een overname door de staat is uitgesloten. En je kan wel het hele kabinet naar Japan sturen. Je kan alle ambassades wel aan het werk zetten. Zoals Verhagen zei, er worden gewoon meer auto's geproduceerd dan verkocht. En ja, daar helpt dan toch niet zo heel veel aan. En dus voorlopig geen oplossing voor de mensen uit Born. Wilma, Wilma Borgman in Den Haag, zeer bedankt. En meer nieuws uit Den Haag en uit Amsterdam. Het volgende. Het leek een spannend debat te worden... vrijdag op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De controversiële Brits-Palestijnse sharia-geleerde Haifam El Haddad... berucht vanwege minder vlijende opmerkingen aan het adres van Joden... die zou komen optreden daar. Het leek een spannend debat te worden, want... De VU heeft de boel afgeblazen. Eerder vanavond sprak ik met kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie... en met directeur Jori Albrecht van de Bali... en ook met de woordvoerster van de VU, Aukje Schut. En aan haar vroeg ik of de VU wist met wie ze eigenlijk in zee gingen. Ja, ja dat wisten wij zeker. Um, uh, de islamitische studentenvereniging Amsterdam... die heeft uh, bij ons aangevraagd om dit debat op de, op de VU te houden. Um, uh, wij hebben een aantal... Uh, Hele uh, nou ja, eisen die wij stellen aan debatten die bij ons uh, op de vuur worden georganiseerd. Daar is goed overleg over geweest met ISA, met de studentenvereniging. En uh, tot het vanmorgen uh, nou ja, waren we eigenlijk ook in overeenstemming dat het debat gewoon door zou kunnen gaan. Wat is er veranderd? Nou, wat er veranderd is, is dat een van de uh, belangrijkste uh, voorwaarden die wij stellen aan debatten, is dat daar, um, uh, dat, dat, dat op academisch niveau plaatsvindt dat mensen daar uh, zonder belemmerd te worden hun, hun, uh, hun, hun mening kunnen uiten... dat dat in, uh, in goede harmonie gaat. En er is vandaag zoveel ophef geweest en er is al zoveel in de media gesproken. En het gaat uh, continu alleen over uh, de gastspreker en niet over het thema van het debat... dat wij het uh, uh, nou ja, onmogelijk achten om dat debat op een goede manier te laten plaatsvinden. Joel Voordewend, Kamerlid van de ChristenUnie. U hoorde van de komst van Haifam El Haddad? Ja. Wat dacht u toen u, toen u dat bericht hoorde? Uh, toen ik even erin dook wat de man precies uh, uh, ja, voorstaat... Uh, toen schrok ik enorm en uh, ja, heb toen aan de bel getrokken... via Kamervragen en de Geef collega's. Geef eens een voorbeeld. Waar schrok u van? Nou, ja, goed, de man zegt uh, op de website uh, dat je vooral handen moet afhakken... dus volgens de Sharia-wetgeving uh, dat afvalligen gestenigd moeten worden... Uh, dat joden varken zijn, uh, roept op tot haat tegen christenen en joden. Dus ja, dat is een hele scala van dingen die in Nederland gewoon strafbaar zijn... En dus vindt u dat hij dat debat niet moet aangaan op de VU? Nee, ik vind dat je vooral met iedereen moet discussiëren. Alleen er zijn wel bepaalde grenzen aan het debat in Nederland. En dat hebben we in de wetgeving vastgelegd. En namelijk het niet aanzetten tot geweld. En dat doet de man heel uitdrukkelijk wel. En daar zijn talloze bewijzen voor op internet. En ja, dan kun je beter maar vooraf zeggen... u bent niet welkom hier dan dat je hem uitnodigt en een groot gedonde krijgt. Ook je schep van de VU. Het gaat niet meer door. De zaak is geregeld. Nou, uh, het ligt iets genuanceerder. Wij zijn niet de organisator van het debat. Dat is de studentenvereniging. Maar u faciliteert het debat, hè? Ja, klopt. En wij hebben uh, uh, ISA laten weten dat het in ieder geval niet op de vuur mag plaatsvinden. Ja, ISA is die studentenvereniging, islamitische studentenvereniging. Klopt. Uh, meneer wind, daarmee is de zaak dan afgedaan? Nee, want ik heb net begrepen van uh, El Haddad dat hij toch van plan is om te komen. Dus uh, ja, ik probeer ook in contact te komen met de Islamitische Studentenvereniging... om te kijken uh, of er contact uh, gelegd kan worden... en of er inderdaad uh, plannen zijn om hem uh, ergens anders dan te ontvangen. Uh, ik hoop het niet, want ik heb juist die Kamervraag gericht... Uh, richting de minister van Veiligheid om hem aan de grens tegen te houden. Want anders zou hij alsnog een platform hebben om hier vooral studenten aan te zetten... tot het uh, deelnemen aan de jihad te, uh, tegen Joden en tegen het Westen. Ook hier is Juri uh, Albrecht van het debatcentrum De Bali in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Wat vindt u van het besluit van de Vrije Universiteit? Ja, ik vind het, uh, ja, om het maar eens netjes te zeggen, een testimonium pauper is. Ik vind het echt een universiteit, die, deze mevrouw zegt ook de raarste dingen. Ik bedoel, een universiteit is toch voor vrij debat. In Colombia, een Columbia University in Amerika, de nodigste de Ahmadinejad uit om te komen spreken. De president Als... van Iran. Ja, dat is toch een man met op zijn minst dictatoriale trekjes. Um, deze, deze man die zich hier uitgenodigd hebben. eerst zegt hij mevrouw... Ja, het zijn, nee, we hebben academische standaards en later zijn het toch weer de studenten. Je zou willen dat he, een plek als de Vrije Universiteit het voor elkaar krijgt... om een redelijk weerwoord tegen de abjecte ideeën van deze meneer te hebben. Maar dat krijgen ze niet voor elkaar en dan blazen ze het maar af. En dan vind ik ook dat de Tweede Kamer... sinds wanneer gaat de Tweede Kamer over de vrijheid van onderwijs... de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting... ik vind het werkelijk van beide sprekers, he, van wie zowel wind als van de VU... ik begrijp er helemaal niets van. Ik vind het ook diep triest eigenlijk. Reactie van Aukje Schep van de VU. Ja, die wil ik wel, wil ik wel graag geven. Uh, het, het is namelijk zo dat uh, een van de redenen dat wij vanochtend hebben gezegd... dat het debat wel doorgang zou willen vinden is omdat er wel degelijk een, een goede opponent was gevonden voor de gast. En dat was ook precies de reden dat wij hebben gezegd... Hè? Om, omdat op basis daarvan er een, een debat zou ontstaan... en deze meneer niet alleen maar gewoon zijn eigen mening kon verkondigen... maar juist een debatsessie zou ontstaan... waarbij ook de studenten hun input konden leveren. Dat is precies de reden dat wij vanochtend nou, hebben en nu gezegd... opeens niet meer. Wat is er, bedoel, nee, ja, nee, maar dat het is het een of het ander, toch? Nou, nee, dat is, dat is niet waar. Want wij, nogmaals, wij hebben vanochtend gezegd... We laten het doorgaan, want aan alle voorwaarden die wij bij, bij dit soort debatten uh, belangrijk vinden, wordt voldaan. Maar wij hebben in de in de loop van de dag is er zoveel ophef en hebben wij ook van studenten zoveel reacties gekregen. Dat uh, de voorwaarden voor een debat dat iedereen openlijk kan spreken. En dat het niet maar om één iemand gaat, maar dat het gaat om het thema van het debat en dat mensen daarover in discussie konden gaan. Dat kunnen wij op deze ja, manier niet gaan leren. Met, met alle respect. Ik bedoel. Um, uh, debat en zeker academisch debat is geen kasplantje. Je moet je eens voorstellen dat he, Galileo, Galileo, die maakte nogal wat los. En dat er dan gezegd is: ja, hij maakt nu zoveel los. Nee, nee, nou, uh, nou kunnen we het daar niet meer goed over hebben hoor. Uh, nee. ik, ik vind het merkwaardig en ik vind het ook een aantasting van de academische vrijheid. Ik vind het bovendien dat, uh, kijk, onze cultuur is stevig en sterk genoeg om de abjecte ideeën van zo'n predikant. Uh, uh, te ontrafelen en weerstand aan te bieden. We kunnen het ook onder tapijt vegen. We kunnen ook doen alsof we geen vrijheden hebben, alsof we geen grondwettelijke vrijheden hebben, meneer Voordewind. Ik begrijp niet dat u als parlementariër, een van de 150 boven ons gestelden die dit bepalen en die moeten waken over onze grondwettelijke vrijheden. zoiets kunt doen. Ik bedoel, u kunt het niet ja. met hem eens zijn. Dat ben ik trouwens zelf ook niet. Ja. Maar ik begrijp niet dat hij onze vrijheden wil aantasten. Joël, voordewind, voordat we u aan het woord laten, eerst bedank ik Aukje Schep uh, van de Vrije Universiteit. Meneer Voordewind, reageert u eens? Op wat Juri Albrecht van de Bali zegt. Ja, debat moet gevoerd worden. Daarom ben ik ook politicus. Dat doen we ook elke dag in de Tweede Kamer. En het gebeurt in de Bali, in de Rode Hoed, et cetera. Maar het heeft wel grenzen. En die grenzen worden aangegeven. door, u door, de, door de wet. Nee, die hebben we met haar al ook aangenomen. Namelijk als je aanzet tot haat en tot geweld. dan val je buiten het debat. Maar en dan meneer, ben je dan niet is waardig toch, om deel te toch, nemen maar dan aan dan het, het debat. Toch heel en dat simpel, zijn de grenzen in de Kamer. Dat moeten we ook durven zeggen. Heer, heer. Voor de wind even afmaken dan ja. reactie Albrecht. ik zeg dat zijn de grenzen die de wetgever heeft aangegeven het openbaar debat, vrijheid van meningsuiting, et cetera... daar hebben we ook een grondwet voor uh, opgericht... om uh, elkaar te beschermen tegen dit soort vreselijke uitingen. Ja, maar kijk, meneer Voorderwint, dan is het toch heel simpel. Als hij morgen oproept tot haat... dan stuurt u toch gewoon het OM, de politie, arresteren. hem... dan daar hebben ja, we toch gewoon wetten Het voor? is nog veel simpeler. Hij heeft het al allemaal gedaan. En hij zal het ook uh, herhalen ja, in Nederland. Bent, ja, maar dus u daarvoor... dat wij geen argumenten hebben... Om uh, dit soort rare ideeën te weerspreken. Kijk, u maakt ja, het. U moest dus weten hoe groot zijn invloed is op de academische wereld, op studenten. En ook hier zou hij weerspreken. Ja, het is kijk, natuurlijk de, al de, raar dat de, een studentenbeweging zo'n uh, vreselijk extremistische man uitnodigt als eregast. Dat, dat zegt ik, wel iets. Dat ben ik dat helemaal met u eens. Dat is raar van de vuur. De vuur is hier natuurlijk op twee kanten heel raar. Namelijk dat zo'n eigen studenten kennelijk niet weten wat hun studenten doen en wie ze daar uitnodigen. En dat ze niet dat beter. He, um, uh, uh, in banen leiden als het dan één keer gebeurt en dat ze daar een interessant debat van maken. Het is natuurlijk absoluut dat raar. Hij heeft ook met het, uit, dat, het uitnodigingsbeleid maar, te maken. Maar, maar als, maar, maar, als mag mag ik iemand joden varkens even... noemt, ja, dan, ja. dan is het debat toch ongeveer afgelopen. N dat is, nee, nee dat dan begint het, het debat. Dan begint het debat want hoe kun je zoiets zeggen. Maar Jori Albrecht, het uh, is wel duidelijk uh, dat u vindt dat het debat door moet gaan. Nu komt deze uh, sharia-geleerde morgen naar Nederland, zover we het nu weten. Uh, vindt u dat u alsnog ergens een podium moet krijgen? Ja, ik vind nu eigenlijk van wel. Ik heb ook gezegd, als uh, ik heb een mail gestuurd net aan uh, de Islamitische Studentenvereniging dat wat mij betreft dat in de Bali kan plaatsvinden. Oh. Wanneer? Vrij. Um, ja, dat weet ik niet. Dus we zullen moeten uitzoeken uh, hoe het met onze zalen zit en met zijn beschikbaar. Maar op zich vind ik dat um, uh, juist omdat wij een vrije, wester zijn, open samenleving zijn... een open samenleving debatteert en verbiedt niet. Ik was, ik was eigenlijk nogal verbaasd dat de Engelse Geert Wilders niet wilde laten spreken. Notenbeen op uitnodiging van een parlementariër. Nou wil ik Geert Wilders absoluut niet vergelijken met de haatpredikant die ze bij de VU hebben uitgenodigd. Maar het is gek dat je mensen waarmee je het fundamenteel oneens bent niet wil laten spreken. Als ze vervolgens inderdaad he, oproepen tot haat of tot moord of. He dan uh, kan je altijd ze vervolgen. Met nee, maar als dat blijkt, dat blijkt gewoon. Zoekt u uh, de websites op uh, onder zijn naam de preken ja, ja. die hij heeft gedaan. Hij is uh, niet welkom in Duitsland, niet welkom in Tsjechië. Uh, zijn organisatie is een verboden organisatie. Uh, hij zet aan uh, uh, tot haat tegen de Joden. We hebben toch de holocaust meegemaakt. Dit zijn toch de begintermen weer om Joden uh, uh, over de klink te jagen. Wat vindt u ervan, meneer Wind dat uh, Jury Albrecht van de Bali... in ieder geval een podium toch wil bieden... omdat hij debat wil voeren met deze man? Um, <laughs> Bijvoorbeeld ja. vrijdag, als dat kan, uh, in de Bali. Wat... Ik, ik zou zeggen, dat zou ik ook tegen de VU, de VU willen zeggen... als ook tegen die Islamitische studentenvereniging... organiseer alsjeblieft dit soort debatten. Maar doe het met mensen uh, die redelijk zijn... en die uh, binnen de kaders van de wet organiseren... en niet in hun debat aanzetten tot meer geweld, meer haat. Laten we vooral tot elkaar komen en kijken waar we elkaar kunnen vinden... maar niet het nog erger maken dan het al is. Ja, maar, ja. Meneer Vroeder, het tot elkaar komen is eigenlijk niet mogelijk... als je niet um, probeert... Um, met elkaar te spreken en ook de ander te, ont, te ontmaskeren... En, en, te ont, en te laten zien wat voor wie wat voor de ideeën iemand heeft. Jullie standpunten zijn wat dat betreft heel duidelijk. Ik, ik wil nu nog even het praktische punt. Als het aan de balie ligt, gaat het debat in ieder geval door. En ik kom de... bij de balie om het discussie te voeren... maar dan wel ja. met mensen die zich binnen de gaten van de wet begrijpen. Hoe probeert u dat debat tegen te houden, meneer Wind, Want zover we nu weten, kan hij gewoon naar Nederland komen. Dat zei u zelf al. U heeft een uh, brief met vragen gestuurd naar de minister van Justitie op Stelte. Die heeft nog geen antwoord gegeven. Gaat hij dat debat verbieden, denk ik? denkt u, of de komst van deze sharia-geleerden? Ja, die Kamervragen zijn trouwens bijna kamerbreed ondersteund, dus het leeft heel breed in de Kamer. Eh, minister eh, Opstelten gaat morgen reageren en ik heb ook gezegd, ja, het afblazen van de vu, eh, dat wil nog niet zeggen dat hij dan vervolgens welkom is. Dus ik heb ook eh, minister Opstelten gevraagd om te kijken of hij eh, kan tegenhouden dat de man eh, zijn haatzaaiende en geweld eh, uitspraken niet in Nederland mag doen. Joël Voordewind, dat horen we dan morgen van Ivo Opstelten. Nog één vraag aan Juri Albrecht van de Bali. Eh, jullie hebben eerder debatten geleid waarbij grote commotie ontstond als het ging over de islam. Onlangs nog in december uh, waren er 25 uh, heren, die waren het niet eens met een mevrouw die jullie hadden uitgenodigd, die, die tegen uh, de orthodoxe islam was. Mm -hmm. Zijn jullie niet bang dat als deze man binnenkomt binnen jullie muren, dat er enorme toestanden ontstaan, pandemodium, misschien weer agressie van mensen? Ja, die mensen die ons laatste spreken onmogelijk maken, dat noem ik geen heren, dat noem ik fascisten. Dat waren mensen die uh, antisemieten zijn, die uit zijn op geweld... die vrouwen haten, die het debat onmogelijk maken. Die mogen en, niet meer komen waren, van u? Dat waren, vind ik wel, nee, nee, nee, met wat nee, u net zei. Dat zeg ik helemaal niet, meneer Voor de wind. Luister u even. Ik ben tegen dit soort mensen... maar ik ben er wel voor dat het debat gevoerd wordt. En uh, dit nou, zijn... Dit zijn, niet het, zijn, het, debat zijn hele, het zijn hele enge mensen vaak. Um, u moet weten dat er werken mensen bij de Bali. Ik, moet hem niet, ik, kan me, ik heb Theo van Gogh in zijn kist zien liggen. Ik heb gezien hoe ze hem toegetakeld hebben. Ik weet precies... Waar we het over hebben. En ik weet ook precies hoe belangrijk vrijheid van meningsuiting is. De Bali zal proberen om met de kleine middelen die we hebben te zorgen dat we met elkaar proberen te blijven spreken... en dat we ook duidelijk maken hoe erg het is als mensen haat prediken. Maar daarvoor moet je ze ook... je uh, uh, hebt to expose them. En het, is niet, het heeft geen pas om het allemaal onder het tapijt te vegen... en te doen alsof het er niet is. Het is duidelijk. Uw standpunten zijn duidelijk. We horen morgen van de minister van Justitie... of deze man mag komen, ja of nee. Als die komt, dan is hij welkom in de Bali. Uh, Joel Voordewind van de ChristenUnie... en Juri Albrecht van de Bali in Amsterdam. Beiden zeer bedankt. Tot je dienst. Je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. Spinvis met het nummer Oostende. En vandaag werd bekend dat Spinvis is geboekt voor het leukste festival van Nederland, Lowlands. Dat is aardig voor Spinvis, maar u heeft er niks meer aan... want Lowlands is al helemaal uitverkocht voor 17, 18 en 19 augustus binnen twee uur. waren alle kaarten weg. We gaan door met Syrië. De algemene vergadering van de Verenigde Naties die stemt morgen over een nieuwe Syrië-resolutie. En in het document wordt het geweld in Syrië vanzelfsprekend veroordeeld... en het regime opgeroepen de aanvallen op de burgers te staken. Originele tekst, Robert van der Roer, diplomatie-deskundige. Goedenavond. Hallo. Ja, wat heeft het nog voor Ik... zin? Eh, vraag je dan af. Want het is al eerder gebeurd, hè? In december is al een resolutie door de Algemene Vergadering aangenomen... die de schendingen ja. van de mensenrechten in Syrië veroordeelt. Wat, is het nog, wat heeft het nog voor nut die resolutie? Nou, dat heeft toch nog wel nut. Want uh, wat je ziet is dat eigenlijk de internationale gemeenschap... het hele instrumentarium afwerkt... wat de menselijke wijze ter beschikking staat. Nou, dat varieert, varieert van een resolutie van de VN-veiligheidsraad. Nou, die is tot twee keer toe gevetoed door de Russen en de Chinezen. Een tweede verklaring nu van de Algemene Vergadering... kan wel degelijk een bijdrage leveren aan het mobiliseren... van de wereldopinie tegen Syrië en ook bijdragen aan het isolement van Rusland en China, de grote dwarsliggers. Want hebben die een belangrijke stem of telt hun nou, stem anders nu? Uh, is op dit moment is er een, een klein veldslagje weer gaande in New York uh, tussen de Russen en andere leden van de, de, de VN, uh, van de algemene vergadering zeg maar, over die tekst. De Russen willen eigenlijk de Syrische uh, dictator en de oppositie op één lijn stellen en dat willen de met name de Arabische landen willen dat niet. En De Russen zijn nu weer met amendementen gekomen. Nou, daar gaat het gevecht over. Die zullen die tekst niet gaan halen. Ja, dan is de vraag wat Rusland doet. Stemmen ze niet mee? Dan zijn ze ook daar weer geïsoleerd. En dat wordt dan wel een factor van betekenis. Want kijk, die Russen zijn vorige week... Met, uh, in de persoon van Lavrov naar Damascus gegaan. En zijn daar eigenlijk met lege handen teruggekomen. Uh, ze hebben uh, eigenlijk daar helemaal niet bereikt. Sterker de Syriërs zijn harder gaan, gaan, gaan, gaan vechten en gaan moorden. Dus uh, ja, Rusland moet nu gewoon een keer met iets komen. En uh, een, een stem van de wereldopinie tegen Rusland... is niet in het voordeel van Moskou. Is het gezichtsverlies voor Rusland, wat er gebeurd is? Daar draait het wel op uit, ja. Want je ziet nu toch weer dat, en Lavrov, het is verbazingwekkend... dat Lavrov was ook degene die... In, uh, in, in de jaren negentig, in uh, Alvin ambassadeur was namens uh, Rusland... en toen uh, Milosevic mee in het zadel hield. En nu doet hij eigenlijk hetzelfde als minister van Buitenlandse Zaken... richting Damascus. Het heeft natuurlijk te maken met Poetin. Poetin kan gewoon niet door de knieën gaan voor het West in dit verkiezingsjaar. Dat, dat werkt electoraal niet goed. En dat zit hier voor een belangrijk deel achter. De Russen luisteren eigenlijk helemaal niet meer. En dat is wel wat je ziet. Ja. Jij zegt dus, dit is wel belangrijk, deze resolutie, voor de wereldopinie. Ja. Um, deze resolutie is opgesteld door Saoedi-Arabië en het Golfstaatje Qatar. Is ja. dat van belang? Ja, nou ja, Saoedi-Arabië is de, de, de grootste macht uh, in de Arabische wereld. Dus is, die is zeker van belang. Qatar uh, deed in Libië ook al mee. En is uh, absoluut, uh, ja, is een land dat uh, zich nu... Ja, profileert als een, als een land dat actie wil nemen. Niet alleen in Libië, maar ook hier. Waar het om gaat is natuurlijk, uh, nog even terug naar die Russen... is dat uh, als je het hele instrumentarium afwerkt... Dan, uh, en de Russen komen zelf met niks... dan, dan, ja, dan verliezen ze ook hun uh, recht van spreken. En dan is de actie buiten de VN om... Uh, ja, die, die komt dichterbij. En wat je ziet, is dat, dat, uh, dat, dat komt er gewoon aan. Hè. Dit gaat nog misschien nog maanden duren. En het, als het zo bloedig blijft, dan komt die actie eraan. Er komt ook in februari al, uh, over twee weken... komt er een vergadering in Tunis... van de zogeheten vrienden van Syrië. En daar zul je zien dat, uh, dat het ongeduld gaat toenemen. En dan gaan al die bezwaren van het is zo gevaarlijk in die regio... die zullen vroeg of laat... Uh, een mindere rol gaat spelen als het zo bloedig blijft als het nu is. De devil is in de details, zeggen ze in New York. Het gaat ja. om de details in zo'n resolutie. Hoe zorgvuldig worden de woorden gekozen? Uh, morgen uh, bij die stemming zullen we uh, tot op het laatst toe zal er, uh, ja, aan allerlei touwtjes worden getrokken. Uh, vergeet niet dat zo'n resolutie, uh, zo'n zo stemming in die algemene vergadering, niet de impact heeft als die in de Veiligheidsraad. Het is dus niet bindend. Een resolutie in de Veiligheidsraad eh, heeft de kracht van een wet. Dat is volkenrecht, dat heeft dit niet. Dit is symbolisch. En, maar het is in het kader van de stepping stone, het opbouwen van druk. Wat die mevrouw Pillay ook doet, die VN-mensenrechtencommissaris... die wij elke dag eh, bijna nu de in roeren, Dat draagt ook allemaal bij aan het opbouwen van die druk. En dan vroeg of laat dan, dan staat er iemand op en die zegt... ja, we hebben nu eigenlijk alles gedaan wat een menselijkerwijs mogelijk is. Rusland, heeft u nog iets te bieden op de valreep? Want zo kan het echt niet langer. En dat moment, dat, uh, dat komt er toch aan, omdat uh, ja, Assad luistert niet. De oppositie is ook niet meer terug te krijgen in het hok. Die geest is uit de fles. Dus ja, uh, prepareer je op het ergste, zou ik zeggen. Ja, je zegt het al, Assad die luistert niet. Uh, heb je ook maar ergens de indruk dat ze zich iets aantrekken van deze resoluties... of leggen ze dat allemaal naast zich neer? Nee, ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat het koele machtspolitiek is, à la Milosevic. De, het veto van de, van, de, van de Russen en van de Chinezen was de facto uh, was eigenlijk een license to kill. Wat je ook gezien hebt, is dat toen echt de beuk erin ging, meteen... en ook zelfs vorige week, terwijl Lavrov op bezoek was notabene, in Damascus, ging de beuk er ook nog weer uh, hevig in... En werd er gewoon wijken van homs gebombardeerd. Het is toch gekwakend dan... he, dat, dat, dat het geweld ja. gesanctioneerd wordt in New York in, bij de ja. VN? Onbegrijpelijk. Het is ook onbegrijpelijk dat een voormalige grootmacht als Rusland dit accepteert. Want uh, hoe kan nou een minister van Buitenlandse Zaken daar zitten... terwijl er gewoon gebombardeerd wordt op de bevolking en dat maar accepteren... en maar blijven roepen dat ja, de oppositie zich ook misdraagt? Uh, wie hier de hoofdagressor is, daar kan echt geen enkele twijfel over bestaan. Als we in plaats van Assad en Syrië zouden invullen... Milosevic eh, en Karadzic en de burgeroorlog in Joegoslavië... dan hebben we hetzelfde scenario van de jaren negentig, geloof ik. Hè? Ja, absoluut. Nou, het van dat die tijd kunnen we ons allemaal herinneren... In, ook als verslaggevers. En wat je, je ziet in een herhaling van de geschiedenis... je denkt soms dat uh, grote landen leren. Uh, dat is niet zo. Uh, de geschiedenis herhaalt zich vaak... dan weliswaar in een andere gedaante. En de... Russen, ja, die stonden toen aan de verkeerde kant van de lijn van de geschiedenis. En dat, die herhaling dreigt nu. Het gaat er nu wel om uh, wat gaat gebeuren in Parijs? Uh, wat gebeurt er in Washington? Ga, ga, hè, wat gaan de Republikeinen doen? Gaan die druk uitoefenen op Obama? Dat zijn allemaal factoren. Dat is allemaal niet te voorspellen. Ja. Nou ja, dat is ook afwachten. Dan krijgen we bloedige beelden. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is wat je daar ja. zegt. Want in, ja. in Sarajevo waren natuurlijk camera's en journalisten. En het probleem ja. is dat Syrië weet je niet precies wat er gebeurt. En dus is er ook geen, misschien daardoor niet al te veel grote internationale opwinding. Nee, je ziet inderdaad, uh, jullie hebben die ook al een paar keer uitgezonden. Je ziet van die... Ja, actievoerders die dan met gebruikmaking van de internationale media... proberen aandacht te vragen, dat zullen later zullen dat helder blijken te zijn. Nu rijden het roepende in de woestijn... omdat er natuurlijk geen enkele vorm van democratie is... of, of journalistieke vrijheid. Ja. Uh, die beelden zullen toch gaan toenemen. En uh, ja, ik denk toch dat... Uh, denken dat dit... Uh, dat dit vreedzaam afloopt, dat dat echt een utopie is. Ja, daar is het eruit voor. Robert, ontzettend bedankt, Robert van der Roer... voor je commentaar over die resolutie morgen in de VN in New York. Dankjewel. Graag gedaan. Aardunor met More Than Madly. Een persoonlijke confidentie. Iedere avond voor het slapen gaan lees ik mijn zoon Jack, vijf jaar oud... voor uit zijn werk, uit zijn bloemlezing, wel te verstaan... van de Nederlandse kinderpoëzie. En het gaat erin als koek. En morgen publiceert hij zijn nieuwe roman, getiteld De Loopjongen... over een zoektocht van hoofdpersoon Arend. Uh, en daar gaat het allemaal over. Het is de nieuwe titel, De Loopjongen, van het nieuwste boek van Gerrit Komrij. Goedenavond, meneer Komrij. Goedenavond. U bent in Portugal. Morgen komt uw boek uit. En dat gebeurt een paar weken voor de start van de boekenweek. En het thema van de boekenweek is natuurlijk vriendschap en andere ongemakken. Ja, u, u zich inspireren daardoor? Nou, ik uh, moet eerlijk zeggen, het is een boek, een, een boek um, um, waar ik al jaren mee rondloop en dat uh, heel diep onder mijn, uh, uh, in mijn borstkas zit om eruit te ko zat om eruit te komen. En, uh, dat gaat over vriendschap en wat er gebeurt met een vriendschap. En toen ik hoorde dat vorig jaar dat dat het thema van de boekenweek zou worden... toen dacht ik wel, het is nu of nooit. En toen heb ik het ook in één keer opgeschreven. Hoe gaat dat met zo'n boek dat al zo, zo lang dan in, u, in, in uw ziel zit? Ja. Is het een worsteling om het eruit te krijgen? Nou nee, er was gewoon een hele stomme aanleiding. Ik, las, ik zag in de krant een bericht over een terror, een, een, uh, mensen die bij een bevrijdingsbeweging in Zuid-Amerika waren met een terroristische uh, uh, inslag. En daar zag ik een foto bij staan. Ik denk dat die jongen die ken ik. En dat was een hele goede schoolvriend van me. Een oude, oude vriend van, uh, uit mijn geboortedorp. Ik, uh, ja, dat vond ik toch wel fijn gek hoe hij daar uh, terechtgekomen was, want het was altijd een hele zachtaardige en, en, en, en, en vriendelijke jongen die ik heel erg graag mocht. En ik heb de tijd gedacht, ik stap naar hem toe en ik ga dat verhaal van hem opschrijven, maar ja, dat wordt natuurlijk niks. Hè. Dat, uh, ik, daar moet je een onderzoeksjournalist voor zijn. En, uh... Tot ik op een gegeven moment besloot ik ga helemaal zelf invullen voor een volkomen fictieve figuur van hoe komt iemand die ik gekend heb of die op mij lijkt in een klein dorp terecht uiteindelijk in het internationale het terrorisme. En toen werd het van een roman over de vriendschap natuurlijk ook een roman over het idealen van de jaren zestig. En 70 en de teloorgang daarvan in de ja. jaren 80. Want wat u schrijft, uh, uw boek lijkt bijna tijdloos in die zin... dat er niet echt een plaatsbepaling is of, of een tijdsaanduiding. En toch had ik de indruk dat het Amsterdam is, de roerige jaren 60... dat het daar begint ongeveer. Ja, ja. Het, is, het, is, het valt in drie delen. Uiteen het begin nergens namen nemen, maar het begin is natuurlijk duidelijk mijn geboortedorp. Ik, ik, ik bedoel, het zijn allemaal geschiedenissen die je zelf aan het lijven hebt ondervonden. Het, het tweede zijn toch die uh, studentenrevoluties en de grote onvrede waar ik dicht met mijn neus op stond. En uh, ja, het grote derde deel, het belangrijkste deel dat zich in de jungle afspeelt, uh, dat... Uh, en ja, dat heb ik zelf niet meegemaakt. Dus dat was de te grootste hekse tour van, van het hele ja. boek. Dus het is niet vreemd. Sorry dat ik, ik u onderbreek. Maar ik, ik moest nee. namelijk, als ik u, als ik het, toen ik het las, uh, dan moet je, dan, onwillekeurig heb je dan toch een jonge komrij voor ogen. Uh, u beschrijft die hoofdpersoon Arendt, dat is een onaangepaste jongen, die, die uh, in, in jongens is geïnteresseerd, droomt over uh, het schrijverschap. Kijk, ik heb, ik kan, je, je vraagt je ook af wat voor tweesprongen of drie sprongen in je leven heb je gestaan dat een ander die richting kiest en ik een, een, weer een andere richting heb gekozen. Ik heb een, een paar jaar geleden een lezing gehouden die me niet in dank is afgenomen door veel van mijn tijdgenoten in Ruigoord. En die ging over het verraad van al mijn leeftijdsgenoten. Ze wisten zo snel niet hoe snel ze van de revolutie op het plus van de politiek terecht moesten komen. Met, met banen en zekerheid en toekomst en, en, en een veilige toekomst. Uh, ja, dat. Er zijn natuurlijk ook jongens geweest, en daar wilde ik in het boek eigenlijk een hommage aan brengen die trouw zijn gebleven aan die idealen. Die daarin geloofden ja. in die tijd en die het niet hebben laten schieten. En die jongens zijn later belachelijk gemaakt... door al die geestdrijvers van toen... Eh, die, die, die, die goed geboerd hebben en die het voor het zeggen kregen. En, uh, en, en, en, en, en ook op de andere kant hè, zijn ze als een soort babyboomers belachelijk gemaakt... En, uh, ja, daar zaten toch wel. Uh, ik, ik, ik wilde toch wel eens zien wat gebeurt er gebeurt als je bij die idealen blijft en daarin gelooft. Ja. Bent u een man van veel vrienden of heeft u juist door de scherpe pen en die lezing, lezing die u zojuist beschrijft veel mensen verloren uit, u, uit de oude tijd? Oh, dat interesseert, dat interesseert me niet zo erg. Ik. Uh, uh, ik, ik, ik, ik ik laat me in dat boek ook wel uit ook over vriendschap. hoor. En, uh, vriendschap wordt ook vaak ja, met solidariteit verwant, uh, verwacht. Hè. Ik ben solidair. Ik voel me solidair met niemand. Maar ik zou toch uh, het leven heel erg armoedig vinden... als ik niet een paar hele goede vrienden had. Wie is uw beste vriend? Uh, ik... Uh... Dat, dat, dat loopt altijd een beetje door elkaar als je, zoals ik, homoseksueel bent. Want je vriend is dan ook meteen uh, de liefde. Hè? Dat, uh, maar dat hoeft niet. Er is een groot verschil tussen liefde en vriendschap. Mag ik u een paar quotes voorleggen? Uitspraken van, van schrijvers, uh, kunstenaars. Ik begin maar even omdat u het eigenlijk combineert, vriendschap en liefde. Hier deze van Godfried Bowmans: Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar. Uh, ja, nou, daar zit wat, wel wat in. Maar het is typisch zo'n uitspraak van Bormans. Die, dat wil zeggen, die herken je. Die, ik weet ook niet van wie die wel is, maar hij is van een ander. Uh, je komt dat in de 19 de, de eeuw. Uh, een betere tegen. jatwerk bedoelt u? Uh, ja, ja, je komt dat veel tegen, dat idee. Hè, dat, uh, dat, uh, maar uh, ja, vriendschap is in zekere zin. Ja, uh, uh, hoort is iets. Uh, Stimulerend, terwijl liefde iets dodelijks kan zijn. Ja, Aristoteles. Vriendschap is een ziel in twee lichamen. Uh, ja, dat is, uh, dat is weer de romantische kant daarvan. Hè? Er is ook een, een hele, hele praktische kant aan, aan, aan vriendschap. Hè? Dat, uh, het idee dat je... Uh, ...van begin tot eind de hele zaak alleen moet doorstrompelen... ...zonder uh, met mensen te kunnen praten die je meteen begrijpen wat vrienden toch vaak zijn. Hmm. Uh, ja, dat, dat heeft ook een gewoon een, een sociale kant. En of dat nou allemaal in één ziel moet, dat weet ik niet. Nee, dat, uh, ja. dat Mag ik er uh, nog eentje voor nog. Uh, ja, ja. De, de, de mooiste vriendschappen ontstaan per ongeluk. Van wie is die? Uh, die staat in het boek. Juist. Ja. En is, is u dat ook zo overkomen met uw vriend, minnaar, met andere vrienden? Ze ontstaan per ongeluk, vriendschappen? Ja, je kunt, maar dat kun je ook van de liefde zeggen. Je denkt altijd dat jouw liefde de enige is en dat dat op een goddelijke wilsbeschikking berust. Maar in feite heb je natuurlijk miljoenen mensen gemist... bij wie je nooit een kans gemaakt hebt om een vonk van liefde of vriendschap te laten overslaan. Je bent al in een hele kleine op een heel klein terreintje bezig. En je geeft daar toch een uh, grote betekenis ja. aan. Terwijl uh, het uh, vanaf de maan gezien natuurlijk... maar puur toeval is. Mooi slotwoord voor dit gesprek. Uh, meneer Komrij, ontzettend bedankt voor uw komst aan de telefoon... vanuit Portugal. Morgen verschijnt uw boek getiteld De Loopjongen. Mooie avond nog in Portugal. Fijn, bedankt. We. Tot ziens. Tot ziens. En dan André van Duin, die wordt over een paar dagen... Oh nee, dat doen we niet meer. <laughs> uh, in ieder geval wordt die 65. Dat kan ik dan nog wel zeggen. Mooie tentoonstelling, komt er in beeld en geluid. Uh, dit was Met het oog op morgen, op woensdag. Graag tot morgen. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.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 Dit is Radio 1.